Ze vinden dat er inmiddels zoveel onregelmatigheden aan het licht zijn gekomen dat dat nodig is. Zo bekende gisteren een Rotterdammer dat hij twee keer heeft gestemd... nadat hij drie aan hem geadresseerde stempassen had ontvangen. Schiphol gaat met onmiddellijke ingang extra controles uitvoeren... in de drankenafdelingen van de Sea by fly winkels. Kleinere winkels waar vloeistoffen worden verkocht stoppen daarmee. Onlangs liet de onderzoeksjournalist Alberto Stegeman zien hoe hij de vloeistof in een op Schiphol gekochte fles verving. Daarna liet hij de fles verzegelen in een plastic tas. En met die verzegelde tas kwam hij zonder problemen door de beveiliging van Schiphol. Op Cyprus is het lichaam teruggevonden van oud-president Papadopoulos. Het lijk dat na een tip werd gevonden blijkt na DNA-onderzoek inderdaad dat van hem te zijn. Eind vorig jaar werd het door onbekenden opgegraven. Het motief is nog altijd onduidelijk. Papadopoulos was van 2003 tot 2008 president van Cyprus. Het Duitse postbedrijf Deutsche Post heeft vorig jaar weer winst geboekt na het rampzalige verliesjaar 2008. De netto-winst kwam uit op 644 miljoen euro. In 2008 werd er nog een verlies van 1,7 miljard euro geleden. De winst is vooral te danken aan flinke besparingen.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 Als nevel en mist zijn opgetrokken, komt de zon op de meeste plaatsen tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 5 graden, morgen weinig verandering, met 7 graden wel iets zachter. Dit was het NOS Journaal.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 Zondag in Kerenmerland. En uiteraard in dit derde uur bij CFM en AB Radio weer heel veel lokaal en regionaal nieuws voor Kerenmerland, Albertjan. Ja, want uh, we, we hebben het druk gehad natuurlijk hè, met Bloemendaal tegen SVI 3-3. Spannende wedstrijd. 3-3, zo. En waarvan Cherk ons verslag heeft gedaan. Uh, ja, we hebben nog wat korte berichtjes uit de regio.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 Everybody's gotta learn sometimes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 die lekker meegedanst in de studio van uh, CFM. en AB Radio natuurlijk ook hè. de Jesse Green en uh, Nice and Slow. Nou de hockeywedstrijd uh, is om uh, vier uur van start gegaan. Zijn heel benieuwd hoe die verloopt. Hebben het over? Uh,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 Dat zie ik ook op het lijstje van de tussenstand. Dat is niet derde, maar de tweede. staan ze met 47 punten en 1 punt achter op Jeroen Den Boer en Leon Rijnbeek. En...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 En Après werkman met Corvette heeft het dan toch uh, aardig uh, de equipe nog lastig gemaakt in de laatste fase van, de, van deze wedstrijd. Maar of ze erbij komen, dat is uh, vers 2. En ook uh, de auto van, uh, de van Schothorst uh, en Belen, die uh, onder andere die is ook uh, nu uh, weer teruggekomen in de top 3. Staat dus nou, rijden nu uh, derde plek. En daarachter vinden we dan uh, de grote silhouettewagen van bijvoorbeeld uh, Nieuwenhuis en Hezemans. Die op de vierde paard uh, rondrijden. En dan. Nog Bouwhuis en Blekenmolen. En dan hebben we het wel voor Senior die uh, op de vijfde plaats uh, rondrijden. Kijken we nog even bijvoorbeeld naar waar uh, bijvoorbeeld uh, Marijn van Kalmthout en Denny van Dongen die rijden op plek 40. Uh, voor uh, Peter Vurt en Peter Fontijn is het een uh, ander uh, verhaal. Die zitten er iets boven. Niet gek veel.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 Of ze kampioen worden, dat hangt natuurlijk af wat wedstrijdleiding en uh, sportcommissarissen beslissen over bijvoorbeeld de straffen die nog uitgedeeld moeten worden. En op de divisie 2, daar is uh, de winnaar natuurlijk. Uh, Theo de Printer Rob de Laat. En of zij dan misschien nog met de kampioenschal uh, naar huis toe gaan, dat uh, is ook nog maar uh, de vraag. We zitten dus een aantal haken in ogen aan. Divisie 4 werd vandaag een overwinning voor.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 Oké, okay, dat wat betreft het uh, golf uh, ja. zondag in Kennemeland. En ik zat naar het hockey te kijken, maar nu nou switchen ze weer naar uh, schaatsen. Naar schaatsen. Ja. Ik begrijp het wel. We houden je op de hoogte, mocht er meer nieuws zijn over de hockeywedstrijd mm. van vanmiddag. Om vier uur gestart, Duitsland tegen Nederland. 1-0 voorsprong voor Nederland. Nederland. En daar houden wij van natuurlijk. dadelijk gaan we ook weer naar de Eredivisie kijken. Eens even kijken hoe de wedstrijden van vandaag zijn verlopen. Dat hoor je allemaal nog in het laatste kwartier van zondag in Kennemeland. Dat het kan om bruggen te bouwen soms trouw ik ervan. Laat mij in die wan. Laat mij in die wan, laat mij in die wan. Laat.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 Amen. Oh. Samson voor het NAB Radio, de single van Gus Mellis en laat mij in die baan. Ja, dat zeg ik ook als ik naar die standen kijk van de Eredivisie. Maar mij niet waard, ja, er gebeuren allemaal rare dingen hier. Maar daar achter de knoppen we, zit, die... Uh... We komen er dus zo duidelijk wel achter, hopelijk. Hopelijk, ja. Heb je nog een ander bericht, albertje Even een bericht, ja, van, voor de autoliefhebbers onder ons. Volgende week uh, begint dan weer het uh, Formule 1 races. En wel 19 stuks. En ze, ze beginnen op 14 maart in Bahrein En zoals u weet... Uh,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 Nog een uh, oud berichtje en uh, wel dat gaat over Spijker. Het Nederlandse automerk Spijker zal dit jaar opnieuw deelnemen aan de beroemde 24 Uur van de Met de Nederlanders Jeroen Blekemolen, Tom Coronel. en de schot Peter Droombrek als de, de drie rijders. Dus Spijker weer.